Gert Kluk met het NOS-journaal. Van de meisjes die vorig jaar een oproep... signeren tegen baarmoederhalskanker... ...kwam minder dan de helft opdagen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De lage dekkingsgraad kan volgens het RIVM op lange termijn... ...leiden tot tientallen onnodige doden door baarmoederhalskanker. Volgens het instituut blijven kinderen weg... ...omdat hun ouders bang zijn voor bijwerkingen van het vaccin... ...zoals chronische vermoeidheid. Het RIVM benadrukt dat onderzoek heeft uitgewezen... ...dat het middel veilig is. De Turkse president Erdogan is met een absolute meerderheid herkozen, zegt de Turkse kiesraad. Er moeten nog wat stemmen worden geteld, maar die kunnen de uitslag volgens de kiesraad niet meer veranderen. De grootste oppositiepartij, CHP, trekt de uitslag in twijfel. Straks geeft de CHP een persconferentie. Van de Turkse stemmers in Nederland zou bijna driekwart op Erdogan hebben gestemd. Bij de koepelorganisatie van het VMBO Maastricht moeten twee bestuurders opstappen vanwege de examenaffaire. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor het gerommel in de administratie, waardoor 354 examens ongeldig zijn verklaard. Een woordvoerder zegt dat de docenten van het VMBO Maastricht het hart op de goede plaats hebben, maar dat ze niet uitblinken in administratie. De Raad van Toezicht doet een dringend beroep op minister Slop om de resultaten die de leerlingen op het centraal schriftelijk examen hebben gehaald te laten staan.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 ...van Zandvoort op zaterdag bij ZFM. De zinglaar 1977 van Delegation en Where is the Love. Nou, even na twee uur, we zijn er weer. Studio Tolweg Tina. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars. Geen kijkers vandaag, hè? Nee, geen kijkers. Nee, de website doet het. Nou, we of, zijn wel uh, voetbal aan het kijken, maar uh, dat bedoel je niet, hè? Nee, maar de, web, de webcams uh, doen het helaas niet. Dus luisteraars, hartelijk welkom. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, de dat kan zon ik wel gaat uh, vanzelf schijnen. Dus als wij binnen zitten gaat het zonnetje vanzelf schijnen. Uh, weer een overvol programma tijdens Zandvoort op zaterdag drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Ja, een groot evenement. Vra Gisteren begonnen natuurlijk om uh, um, vijf uur en dan heb ik het natuurlijk over culinair Zandvoort. Drie dagen lang culinair genieten in uh, Zandvoort. En uh, daar komen we natuurlijk uitvoerig op terug tijdens uh, dit programma. En verder voor de racefans twee dagen lang de, de DNRT Racing Days op het circuit Zandvoort. De entree is gratis, dus bent u lekker op vakantie in Zandvoort. Schroom niet en u wilt eens een keer het circuit van dichtbij zien. Dit is een mooie gelegenheid tijdens het gratis toegankelijke DNRT Racing Weekend. Wat gaan we verder doen? Nou, uiteraard houden we één oog voor u gericht op het WK Voetbal... Uh, er zijn drie wedstrijden vandaag. België, Tunesië is om twee uur begonnen. De tussenstand is inmiddels 1 tegen 0. Ja, een beetje vreemd uh, dat de Belgen in het geel spelen. Ja de, rode duivels. ja, de rode duivels speelden in het geel. En er was al net een strafschop. En ik dacht, dat is voor de, voor de Tunesiërs. Maar goed, de Belgen spelen in het geel. Ze staan inmiddels al met een 1-0 voor. Om vijf uur heb je dan Zuid-Korea tegen Mexico. En vanavond om acht uur de thriller Duitsland tegen Zweden. Om vier uur uh, wordt de kwalificatie, en dan hebben we het over Formule 1... Uh, uh, verreden in Frankrijk en wel op het circuit Paul Ricard. Uh, zoals het er nu uitziet uh, uh, is het volop regen. De derde uh, vrije training is ook compleet verregend. Wellicht dat we een, een natte kwalificatie krijgen vanmiddag om vier uur... op het circuit van Paul Ricard. Verder hebben we natuurlijk sport kort. Om half vier de evenementagenda. Dus houd de pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp. En om half drie natuurlijk het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het mooier? Ik kan nu alvast zeggen... het wordt mooier... Uh, dan hoort uh, Hoe mooi het wordt, dat hoort hij allemaal om half drie. En dieren van de week. Ja, het was een, uh, uh, echt een, uh, aan, een heel zielig verhaal. Hoe is het met Daan? Uh, Daan ja, Daan is ook nog steeds in het uh, dierentehuis. Maar we hebben deze week Leo. En Leo is uh, gevonden, aangesnoerd aan een boom. Dus die is door zijn uh, toenmalige baasje gewoon achtergelaten. Dus wij gaan ons sterk maken voor Leo. Tijdens het Dieren van de Week om half vijf. Gedicht van de week, ik heb er twee liggen. Eén gaat over de ha nieuwe haring. En de andere, ja, dat blijft een verrassing. Dus uh, jij mag straks kiezen, uh, Rob. Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. We hebben weer genoeg te doen tussen twee en vijf bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, geniet lekker van het weer. En als je naar buiten gaat, neem je radio mee. Zet hem op ZFM. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En ook via een eigen app, hè? de CFM-app. En die is gratis te downloaden in de Play Store, App Store of Windows Store. Hier is Pollen doel. Deze oude hit van Paul Erdoel weer eens terug te horen. We gingen terug naar 1988. met een van haar meest favoriete singles. Dat was Straight Up. Vanmiddag om twee uur is gestart de wedstrijd België-Tunesië. Daar staat het 1 tegen 0. En we gaan hem nu draaien. Officiële WK-lied van 2018. Hier is Will Smith en Nicky Jam. Fears, one flag all oh, year, we've been waiting for this all year, we all at? Nog steeds niet mee aan het WK voetbal in uh, Rusland. Maar we zijn natuurlijk wel uh, vandaag uh, voor uh, België. In de wedstrijd uh, België tegen Tunesië. We schakelen even over naar Studio 2 van uh, ZFM. Daar zit uh, Albert Jan. Hoe is het daar met de wedstrijd op dit moment? Nou ja, de, de, in, in tegenstelling wat je ook al zei... van de rode duivel spelen in het geel. Dus daar moet ik wel even aan wennen. Maar inmiddels is de tussenstand al 2 tegen 0... en de doelpuntenmaker was Lukaku, dus 2 voor België, 0 voor Tunesië. Dat zijn uh, mooie berichten. Tijd nu voor het nieuws. Het pompstation aan de voet van de Watertoren... dat jarenlang misschien geen fraai, maar wel een vertrouwd gezicht was, is weg. Een sloopbedrijf is afgelopen maandag gestart met de ontmanteling van het gebouw... en een dag later was het volledig tegen de vlakte. Het pompstation moet plaatsmaken voor de nieuwbouw... die op het zogeheten Watertorenplein gerealiseerd gaat worden. De start van de bouw zal nog even duren... maar achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang. Tijdens de meet and greet van Mart Visser in Zandvoort morgen... komen drie modellen naar het raadhuis. De modellen tonen haute couture... stukken uit de collectie van de afgelopen 25 jaar. Ze zullen in en rond het raadhuis een kleine modeshow geven. Mart Visser is op 24 juni dus morgen ook aanwezig... en staat open voor een leuk gesprek om stylingsadviezen te geven... In de conceptstore in het raadhuis uh, zijn de zijn nieuwste collectie uh, te koop. Een, er, een ervaren team staat klaar om stijladviezen te geven. Tussen 1 uur en 3 uur zal Mart Visser zelf ook binnenwandelen... om bezoekers te verrassen en te adviseren. De collecte van het Rode Kruis Zandvoort vindt dit jaar plaats... van 24 tot en met 30 juni tijdens de landelijke Rode Kruisweek. De opbrengst uit Zandvoort komt 100% ten goede aan het werk... van het Rode Kruis Zandvoort. Ze zijn actief op het gebied van de eerste hulpverlening bij evenementen en bijeenkomsten, EHBO-onderwijs en sociale activiteiten. Vorig jaar is de collecte opbrengst ten goede gekomen aan een nieuwe bus... waarmee zij personen in nood kunnen vervoeren. Dit jaar is het Rode Kruis Zandvoort hard toe aan een nieuwe Mule... een onmisbaar vervoermiddel voor op het strand of in de duinen. Dankzij Mule kunnen ze de hulpverleners snel ter plaatse zijn... bij een incident of moeilijk bereikbaar terrein. Wilt u graag helpen met een bijdrage, geef dan aan de collectanten... die komende week bij u langskomen en aan de deur komen. Dat allemaal tussen 24 en 30 juni... tijdens de collecte van het Rode Kruis Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Het zal het nieuws ook naar te lezen op de ZFM-app. Is hier Albano in de Romano Power en Felicita. Felicità. Het superman per lontano, la rinocente in mezzo alla gente e la felicità e restare vicini come bambini la felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità. Felicità, e un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarmi een biglietto dentro a cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. bij mezelf. Ik ga maar alvast uh, draaien voor onze zuidenburen. En met name onze vaste luisteraar John. Goedemiddag John is uh, trouwens luistert. En uh, tot nu toe gefeliciteerd toch, want het staat 2 uh, tegen 1. Inmiddels wel dus een uh, doelpunt erbij voor uh, de Tunesiërs. We houden de wedstrijd voor je in de gaten. Hier is Bruna Mars. Drop top, Porsche, rolly on my wrist, wrist. Diamonds up and down my chain uh -huh. Cardi B, straight, stunning, can't tell me Nothing bossed up and I changed the game It's my big bronze boogie, Got all them girls shook. shook My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands Bruno don't stand to me while I do my money dance Like, hey, on the ground Like, hey, hit that There's a reason why they watch all night long Op, hè, dat uh, alles wat des Bruno Mars aanraakt, dat het goud wordt. Zo ik deze nieuwe single met Cardi B? Jor, de finesse. Het is vier minuten voor half drie. We zeggen nogmaals een hele goede middag. En heb je gisteravond lekker gegeten op uh, culinair? Nee, ik ga zondagmiddag. Geen ga zondagmiddag? zondagmiddag. Oké, okay. want uh, ja, gisteren is dan uh, van start gegaan. Alweer het tiende culinair Zandvoort. Ik uh, zei het al in mijn aankondiging. Het is uh, weer drie dagen culinair Zandvoort. Wat ooit begonnen is als een jubileumfeest van administratiekantoor Jansen Kooi, beleeft nu zijn tiende editie. Culinair Zandvoort. Niemand had toen de tijd kunnen bevroeten dat dit grootste culinaire evenement in Zandvoort zo'n impact zou krijgen. Goede waar behoeft geen krans, zegt de Nederlands gezegde. Ook culinair Zandvoort heeft dat niet nodig. Menige Zandvoortse horecaondernemer ondernemer heeft al met zijn waar op dit gezellige evenement gestaan. dat stevast op het gasthuisplein georganiseerd wordt. Ook nu weer staan dit weekend de Zandvoortse horeca-ondernemers centraal. Maar voor het eerst is er ook een Haarlems restaurant present. Zandvoort en Rick Venendaal staat met zijn restaurant Brik in een van de tenten. De twee ondernemers, Griek Cuisine Vixovenia en Ristorante da Andrea, hebben al tot nu toe alle edities meegedaan. Volgens de uitbaters van Vixovenia was het in het begin wel pionieren. Vooral omdat hun restaurant in de Haltestraat ook gewoon open blijft... tijdens het culinaire weekend. Ook de uitbaten van restaurante Da Andrea... herinnert zich nog de eerste keer als de dag van gisteren. Het was voor zowel de organisatie als voor ons een groot experiment. We kookten toen op normale gaspitjes... en dat kan je je nu niet meer voorstellen. In ieder geval ging gistermiddag om vijf uur... het tiende culinair Zandvoort van start... En het sluit zijn deuren op zondag om half tien. Meer informatie over dit geweldige culinaire evenement in Zandvoort... kunt u daar terugvinden in de speciale De Culinaire-krant. Daar staat alles over de scharrenkop, wat, uh, welke uh, ondernemers er aanwezig zijn. En het is echt een aanrader om daar eens even heen te gaan... En heerlijk te genieten van de diverse gerechten. En van de prima sfeer. En ik kan nu ook zeggen van het prachtige weer. Zo is het Albert-Jan. En uh, al die vrijwilligers die zich uh, daarvoor inzetten. Dat uh, mag ook wel een keer gezegd worden. Zonder vrijwilligers kan het allemaal niet meer. Nee, zo is het. Afgelopen week was er een uh, documentaire over de Beatles. Heb je die nog gezien? Van begin tot eind. Ja, geweldig was die hè. Ja, het was echt, echt. Ik bedoel zelfs nog. Ik, denk, ik dacht, nou ik weet zo'n beetje alles wel van de Beatles. Maar toch weer nieuwe dingen. Want de regisseur, een Amerikaan Rowan Howard... wel bekend van Happy Days vroeger... de jongen met dat rode haar, mm -hmm. is, nou een, is nou een gevestigde regisseur... die heeft echt een prachtige documentaire neergezet... vanaf het begin zo'n beetje tot aan het eind. En dat dus was de laatste op, publieke optreden van hun... op het dak van de Apple Studios in Londen... met de Let It Be aan het eind. Dit was een geweld, geweldige documentaire. Heb je, pro, heb je uitzending gemist op je televisie... en je bent net zo oud als ik... Kijk dan uh, naar die documentaire van uh, de Beatles. Echt een aanrader. En er is van de week ook nog uh, de nieuwe CD uitgekomen van Paul McCartney. Oké, okay, nou dat hij is uh, de... Hij is weer terug en uh, helemaal in de oude stijl. De oude Paul McCartney-stijl. Ja, dan uh, kunnen we niks anders dan een uh, nummer draaien, inderdaad. Het nummer waar jij het over had, uh, Albert-Jan. Hier zijn de Beatles nog een keertje met Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.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 gebeurde allemaal in een huis in Beverwijk. In één keer ging die volumeknop omhoog, daar uh, bij uh, Ruud Jansen. Dat uh, tijdens de single van de Beatles, Jordan, uh, let it be. Drie minuten over half drie, we gaan kijken wat we weer de komende dag gaat doen. Het en, voert, het en, en ze beloven ons van alles, hè? ook een uh, zonnige week. Is dat ook zo, Albert-Jan, of niet? Nou, laten we laten het daar voorzichtig opstarten. Ik bedoel, ik ben al lang blij dat het nu, het zonnetje er al is. Want het was uh, vanmorgen toch nog een uh, beetje bewolkt. Maar vanmiddag blijft het in onze regio droog... en verschijnt de zon, zoals u kan zien als u naar buiten kijkt. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een graad of 18. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling... van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 12. Morgen verandert er niet veel. De bewolking heeft de overhand en het blijft droog. De wind waait uit het noorden tot noordwesten... en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar 17 graden. Na het weekend, ja hoor, wordt het zonniger en warmer. De temperatuur loopt op van een graad of 20 op maandag... naar meer dan 25 aan het eind van de week. Kortom, de zomer komt weer terug. Aldus Rico Schreuder. Hé, hey, dat zijn uh, goede berichten dus de komende weken lekker weer hier in Zonvoort. Wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.meteopagina.nl Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer. En uiteraard kun je het weer berichten ook volgen op onze eigen ZFM-app, die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Sanford en download hem. Nu is hier dead Yankee. Zijn kan maar komen, hè? Want We zijn er helemaal klaar voor met de muziek van Daddy Yankee, de Dura. En wil je meer van deze hits horen? Luister dan vanavond naar de Euro Breakdown. Tussen 7 en 9 hoor je weer de 40 beste hits van Europa. is in de Euro Breakdown, gepresenteerd door Mike Bullay. in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. My queen, cause she stays strong met deze van Omi Jordan, de cheerleader. Morgen gaat het gebeuren hier op het uh, Zalvoerse Strand. Stop plastic afval met uh, Hannah Verboom... en uh, diverse andere bekende Nederlanders. En albert -Jan heeft daar een berichtje over. Maar voordat je daarover mag vertellen... stond er op Facebook ook een bericht uh, over. En toen uh, schreef uh, iemand... Uh, ja, heel veel van dat plastic afval verdwijnt in de zee. Zegt iemand anders, nee, het wordt er gewoon in gedumpt. Ja. Nou, daar wil ik het even bij houden, dus... Kom maar op met je bericht. Goed, in actie tegen plastic afval. Dat is eigenlijk een oproep aan iedereen. Morgen zijn actrice Hanna Verboom... plastic soep-surfer Marijn Tinga en YouTuber Wouter van der Vaart... op het Zandvoortse strand te vinden. Als ambassadeurs van National Geographic Beach Cleanup... gaan zij hard aan het werk om het strand plastic vrij te maken. Ze krijgen daarbij hulp van ongeveer 600 vrijwilligers... die niet alleen in Zandvoort, maar ook in Scheveningen... zoveel mogelijk afval gaan opruimen... Jaarlijks eindigt zo'n 9 miljard kilo plastic in de oceaan. Met de actie Stop met Plastic... spoort National Geographic het publiek de hele maand juni aan... om een duurzaam alternatief te gebruiken in plaats van plastic. Wegwerpproducten als tasjes, rietjes, wattenstaafjes, flesjes, bestek en koffiebekers. Daarnaast wordt opgeroepen om te recyclen... en plastic afval op te rapen en op te ruimen. Om deze twee handelingen in de praktijk te brengen... Organiseert National Geographic morgen een The Beach Clean Up. Actrice Hanna Verboom, YouTuber Wouter van der Vaart... en plastic soepserver Marijn Tinga lopen als ambassadeurs van de campagne maand voorop, voorop... tijdens de route in Zandvoort. Tinga de plastic vervuiling eerder een aan de kaak stelde... door meer dan 1000 kilometer over de Rijn te suppen. Daar is trouwens een prachtige documentaire van gemaakt... door National Geographic's, een aanrader laat het met de ingezamelde plastic flesjes een nieuw surfboard printen. Van het overige afval, plastic afval laat National Ge Geographic een kunstwerk maken... waardoor het pro probleem ook na de campagne, maan, campagne maand, onder de aandacht blijft. De schoonmaakploeg onder aanvoering van Verboom, Tinga en Van der Vaart... wordt tussen half drie en drie uur weer terugverwacht bij de startlocatie Strandpaviljoen Ahoy. Dus morgen in actie tegen plastic afval. En iedereen werd uh, opgeroepen om mee te doen. En het is ook massaal gedaan, want uh, ja, de route staat al heel snel vol. Ja, en met name de vijf kilometer waar onder meer Hanna van Boom uh, voorop loopt. Uh, die staat helemaal meteen vol natuurlijk. Hè? Dat begrijpen wij ook wel. Twaalf minuten over half drie. Tijd weer voor muziek. Hier is Train en Hey Soul Sister. Het OZ van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerin. ...zaterdagmiddag bij ZFM. Deze van uh, Justin Timberlake en uh, Chris Teppleton. You're dat say something. Ja, het is uh, inmiddels rust bij de wedstrijd België-Tunesië. We hebben het over WK voetbal 2018. Waar wij dus niet aan meedoen, maar het staat op dit moment... ...voor onze zuidenburen 3 tegen 1. Nou, van dat grote evenement gaan we over naar een ander groot evenement... ...en wel in Zandvoort. Want het EK Zandsculpturen komt er weer aan. Het EK Zandsculpturen 2018 in Zandvoort staat in het teken van Leonardo da Vinci. Vanaf 9 juli aanstaande barst het voor de zevende keer het Europees kampioenschap Zandsculpturen los in Zandvoort. Het thema dit jaar, Leonardo da Vinci. De deelnemers laten zich inspireren door de meeste werken van deze geniale kunstenaar. De winnaar wordt op 15 juli bekendgemaakt. Het kampioenschap is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste evenementen van Zandvoort. Wat begon als een zandsculpturenfestival... is het afgelopen, uh, afgelopen, jaar uitgegroeid, afgelopen jaar uitgegroeid tot een samenwerkingsverband... met nationale en internationale musea. Dit jaar is het EK tot stand gekomen door een unieke samenwerking... tussen het Haarlemse Tijlersmuseum, de gemeente Zandvoort... en het Zandvoorts Museum. Een samenwerking met Tijlersmuseum is een hele mooie kans. Wij verwelkomen jaarlijks ruim 5 miljoen bezoekers in Zandvoort. Met veel plezier geven we hen in Beach voor Amsterdam een voorproefje van de tentoonstelling over Leonardo da Vinci... in het Tijders Museum, dus Hilly Jansen van het Zandvoortsmuseum. Ook zal het Tijders Museum de 15 expo expositiepanelen... op de Boulevard de Vauvage inrichten... zodat er een mooie verbinding ontstaat tussen de zandsculpturen... en het beeldmateriaal dat vanaf 5 oktober... als origineel in Haarlem te zien zal zijn. Marianne Scharloo, directeur Tijders Museum, het is een heel bijzonder dat naast de imposante tentoonstellingen die we dit jaar organiseren... ook grote zandsculpturen in het thema Leonardo da Vinci in Zandvoort te zien zullen zijn. De jury met onder meer Michel Plomp, hoofdconservator kunstverzamelingen van Thijlers Museum... en verantwoordelijk voor de Leonardo tentoonstelling buigt zich over de resultaten. Op 15 juli maken zij de winnaar bekend. Het EK Zandsculpturenfestival wordt financieel mogelijk gemaakt door... a. de gemeente Zandvoort... B, Holland Casino Zandvoort. En C natuurlijk, het Innovatiefonds Zandvoort. Weer een mooi evenement wat er aan gaat komen hier in Zandvoort. Daar zijn we gewoon blij mee hè, dat dat allemaal gebeurt hier in Zandvoort aan de zee. Oftewel Amsterdam Beach, hè, want dat moeten we tegenwoordig ook zeggen. Ja. We gaan een uh, hitje draaien van alweer uh, heel veel maanden geleden. Hey, blijft leuk, hè, Robin Tick en de Blurred Lines. Het was hem, de ene laatste hit in uur, 1 alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de silver Robin Tick en de Blurred Lines. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog uh, twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Heel veel sport, ook in het uh, tweede uur. We volgen de wedstrijd uh, van vandaag tijdens het WK. We hebben het over België tegen Tunesië. En we blikken alvast vooruit op de kwalificatie die straks om vier uur gaat plaatsvinden. En dan hebben we het over de Formule 1. Verder de vaste items, zo er zijn de evenementagenda en het Zandvoorts nieuws. Ik zeg graag tot zometeen na het nieuws en weer van drie uur voor nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. En de laatste voor drie uur is deze van Toto in Afrika. Graag tot zometeen. Zo.